Ben ik alweer vergeten, het vuur van uw belofte is langzaam uitgedoofd, Met een hart vol van twijfel, volg ik de aardse wijsheid, vergeef mij toch mijn ongeluk. Goedemorgen allemaal, van harte welkom in de Veenartkerk. fijn dat u, fijn dat jij er bent. Misschien kom je vaak in een kerk, misschien niet, maakt eigenlijk niet uit. Je bent gewoon welkom, je mag uh, meezingen, je mag meebidden, als je liever wil kijken en luisteren, dat is ook helemaal goed. Ik begin vanmorgen meteen met de prachtig nieuws. Um, we hebben een mooie foto, kijk eens, Martijn en Wendy... Bij ons hier uit de Veenhaardkerk zijn uh, gelukkige ouders geworden van een tweede zoon. Hij heet Zet, Zet Reinier. En ze hadden al een zoon, Finn. Dus uh, Zet is het broertje voor Finn. En uh, nou, dat is met recht goed nieuws, nietwaar? Prachtig, hè? Ook wel een hele mooie foto, zeg hé. Hey. jongen, schitterend. lijkt me een heel mooi moment om uh, de dienst mee te beginnen. En ook uh, meteen God te danken uh, voor Zet. En uh, ook te vragen of hij hier in ons midden wil zijn vanmorgen. Zullen we samen bidden? Goede God, we willen u danken, u voor het prachtige jongetje wat u hebt gemaakt, wat u hebt geweven in de schoot van zijn moeder, zoals ze mooi in de Bijbel staat. En Heer, en dat geboren mocht worden afgelopen dinsdag, dat alles goed is gegaan met hem en met zijn moeder. Heer, en dat Wendy en Martijn uh, nu twee zoons mogen opvoeden. Dank voor voor dat wonder, dank voor het nieuwe leven, dank voor wie u bent, dat u een God bent van leven. Jezus, we bidden nu dat u met hen meegaat. Met Martijn en Wendy, als ze hun mannen groot mogen brengen. Ook met Finn, als die voor zijn kleine broertje mag zorgen, later met hem mag spelen. En ook met Zet. Heer, u belooft dat ook, dat u met ons meegaat. Waar we ook gaan. En dank u wel daarvoor. We willen nu bidden vanmorgen, zoals we hier zitten. Heilige Geest, dat u onze harten opent. Voor wat u tegen ons te zeggen hebt vanmorgen. We bidden u in Jezus' naam. Amen. Ja, goed nieuws. Ik mocht er vanmorgen mee beginnen. En um, eigenlijk is het wel prachtig. Want dit hele jaar gaan we als jaarthema ook goed nieuws uh, nemen als thema. Het oude, eigenlijk staat de oude er nog. Die hadden we vorig jaar in verbinding. Een mooie banner daar. Nou, ik denk, neem aan dat er wel een nieuwe voor komt. Ik heb in elk geval... Um, een hele stapel vanmorgen, een doos gekregen. Een zware doos met uh, veel goed nieuws erin. Uh, heel veel boekjes. En um, nou, dat, is wel, dat is wel boeiend. Straks als de kinderen naar hun eigen programma gaan, dan uh, deel ik ze even uit. Dan krijg je er vast één. En uh, voor elk gezin, voor elk adres is er een boekje. En eigenlijk staan er allemaal um, nou ja, korte stukjes in over alle preken die we gaan houden komend uh, seizoen. Gerbram zal het doen, Jan-Peter is er vanmorgen ook uit Utrecht... Gerbram is vanmorgen daar en zo wisselen we af. Dus we doen dat samen met onze gemeente in uh, Utrecht. Um, en ik las een klein stukje in het boekje vanmorgen en dat vond ik echt prachtig. Het begin is echt mooi. Zal ik hem even voorlezen? De inleiding op goed, goed nieuws. Hè? Een vriend of een vriendin belt je op met de woorden, ik heb goed nieuws. Wat verwacht je of hoop je te horen? Goed nieuws is in eerste instantie goed. Het sluit aan bij je verlangens. Als je bijvoorbeeld hard hebt gewerkt om een studie te halen... is het heerlijk als je bent geslaagd. En dat het om goed nieuws gaat, zegt... dat er iets staat te gebeuren dat er eerst nog niet was. Het verandert je leven. Goed nieuws zit bomvol verwachting. En ja, dat is ook zo, denk ik. En als we dan aan zo'n klein mannetje denken... van het klopt dat ook helemaal. Het verandert je leven. Nou, dat is uh, mezelf moeder van twee meiden. Absoluut een feit. Um, en dat geldt voor veel goed nieuws. Hè? Nou, we gaan het uh, gebruik het hele jaar door. Ik zal hem straks uitdelen, want dan kunnen we er tijdens de preek uh, ook nog iets mee doen. Um, het lijkt me eigenlijk wel een mooi moment om nu samen uh, verder te zingen. Want jullie waren al zo mooi begonnen. Dus uh, ik zou willen zeggen, zullen we lekker staan? Ja, we beginnen met... Uh, we zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is en wij prijzen en aanbidden Hem. Jezus onze Heer.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 De volgende rit gaat over ons verlangen om te doen wat God van ons vraagt. Deel door ons uw liefde uit. Deel door ons uw liefde uit. En Laat ons waar verdeeldheid is, uw vrede stichten zijn. Ons belangen is alleen, u maakt ons hart bereid. Dat door heel ons vrede. Heel door mij u. Lied voor het begin van het nieuwe seizoen. Uh, en God belooft dat Hij met ons meegaat. En daarover gaat het volgende kinderlied, speciaal voor jullie. Um, het is een uh, tongbreker, dus uh, de gebaren erbij zijn handig om te gebruiken, anders raak je die weg kwijt. Het is uh, onder, boven, voor en achter. God is altijd bij mij. Succes. Boven voor en achter, God is altijd bij mij. Om de boven voor en achter, God is om mij heen. Om de boven voor en achter, God is altijd bij mij. Om de boven voor en achter, God is om mij heen. Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land. Al ga ik naar een eiland met een prachtig strand. Al speel ik naar de buurvrouw aan de overkant. Ik ben nooit weer mijn eentje. Want onderboven, voor en achter, God is altijd bij mij. Onderboven, voor en achter, God is om mij heen. Onderboven, voor en achter, God is altijd bij mij. Om, boven, voor en achter, God is om mij heen. Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus, al speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus. Al loop ik veel mijn moeder naar de brievenbus, God is altijd bij mij.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 Ik wil je nog wel even doorzingen, vind ik, als je dan zo lekker bezig bent. Hè? Um, de kinderen die hebben vandaag een eigen programma. De jongste kinderen van 0 tot 3, die zijn hier um, in onze kruimelruimte, zeg maar, de crash. Die mogen mee met Robin en met Michelle en met Ivanka. Misschien moet Robin even gaan staan. Kijk, die uh, kleine dame, die hoort er ook mooi bij. Als jullie met uh, iedereen, die mag straks uh, zijn kleine kids hier achter naast de keuken, rechts... ...brengen bij, uh, bij hen. En uh, we hebben ook een programma voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 4. En uh, volgens mij gaat Gerieke mee. En uh, even snel speaker, hoor. En uh, Arwin en Marike. Misschien moet uh, Gerike even gaan staan. Ja, iedereen uh, van groep 1 tot 4 uh, mag lekker met Gerike mee. Ik denk niet dat je een jas aan hoeft. We gaan naar de Fontein hier vlakbij de school. Dus ik zou zeggen, veel plezier... En we zien jullie straks weer terug. En ik dacht meteen, misschien zijn er wel wat kanjers van de, de grotere. Misschien wil Mart of Levi of Eve of Anna mij wel even helpen met die boekjes uit te delen. Wil jullie even helpen, even rondlopen en al die grote mensen zo'n boekje geven? Voor we de Bijbel open gaan doen, nog een uh, lied. Misschien herkent u hem al, Charles komt een fantastisch uh, tussenspel. Heer van de eeuwigheid, als je wil gaan staan, uh, ga lekker staan. Heer van de eeuwigheid, laat ons uw glorie zien. Hierover over hemel en aard, God van Israël. Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart, om nu Heer. Daar lofzang omhoog, alle poorten zien uit naar de dag dat u komt, en hoor, Sion zingt. Zou ik zo wat willen zeggen. Hè? Dan buigt elke knie. Nou we gaan een stuk lezen. Uit uh, de tijd dat Jezus uh, net op aarde eigenlijk aan het rondlopen was. En toen was die situatie helemaal niet zo hoor. Dat elke knie ging buigen. Nog steeds niet trouwens. Um, maar dit is best een, uh, nou, een stevige tijd. Waarin Johannes. Die Jezus mag aankondigen zeg maar uh, leeft. Ik lees een klein stukje. Op de biemer. Uh, staat de tekst. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea en zijn broer Philippus over het gebied Iturea en Tragonitis en Lisanias over Abilea, Lene en toen Annas en Kaev als hogepriester waren, toen dus richtte God zich in de woestijn tot Johannes de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot één keer moesten komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jezaja. En we lezen nog een klein stukje uit Marcus.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 Hoe is het? Ja? Allemaal weer een beetje aan de slag. Ik mis er nog wel een paar, of niet? Ik mis er nog wel een paar, of niet? Nou ja. Oh, mooi. Mooi. Ja, beter. Beter. ja. Nou ja, weet ik ook niet of het niet wat beter is. Dat mag je zelf bepalen. Goed nieuws. Lieve mensen, wat is nog goed nieuws? Mag ik de, de, de tekst mag nog even blijven staan. Wat is goed nieuws? Ik bedoel, die laatste tekst, nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En hij zei hij, en dan komt dan die tekst. Wat is dit goede nieuws? Ja, je kunt wel een beetje naar de teksten kijken, dat was de bedoeling. Maar ook even realiseren. Johannes is... Gevangen genomen, oh, goed nieuws. Wat gebeurt er met Johannes? Choppa, goed nieuws. Wie zegt dit? Of wie, wie is de boodschap van echt echte goed? Je kunt nog zeggen: oké, okay, de goed nieuws brengen die moet zich offeren. En dan komt de man die echt het goed nieuws brengt. Which is Jesus? Hoe loopt het met Jezus af? Droevig, zeg maar. Wat is ook maar weer. Het Goede Nieuws. We zijn geneigd om een fantastisch lied erbij te pakken... Het Goede Nieuws te bezingen. Is ook allemaal waar. En tegelijkertijd zou ik jullie willen vragen... Om een jaar even back-off, weet je wel. Even het, het, het niet al te gouden antwoorden klaar hebben. Want laten we nog eens, nog eens iets anders invoegen. Dit is nog 2000 jaar geleden gebeurd. Ik zal zo die tijd een beetje neerzetten. Maar ik, ik, ik kan de vraag nu al wel stellen... Hoeveel beter is de wereld erop geworden? Nou, ook niet al te snel zeggen ja en nee, ook dat. Het, ja. Maar is het geworden zoals je het verwacht? Als ik zeg goed nieuws, iemand belt met goed nieuws, is het goed nieuws en dan denk je yes. En dit is ook echt goed nieuws, maar het heeft te maken met onze kleine Reinier, heet die? Zet, Zet Reinier. Als, als moeder van Zet, hoe heet ze? Toen Wendy zei, ik ben in verwachting, yes, goed nieuws, of niet? Maar ja, precies, ja. <lacht> nou ja, <lacht> nou dat kan, ja. Dat, ja. In elk geval is, het nog niet zo lang geweet, is er nog niet zo lang geleden een tijd geweest dat Wendy zich afvroeg: is het echt wel goed nieuws? Want de bevalling is niet zo goed nieuws hoor. Als ik als heb, ik, ik heb het zeven keer gezien, denk ik, nou dat hoeft voor mij niet. Er komt nog eens bij, als dit ventje opgroeit, kan ik je ook garanderen dat er regelmatig perioden zijn in het leven van Wendy en Martijn: dat ze zeggen: Het ontbreekt ons even aan het goede nieuws wat we nu hebben. Maar Hij is gewoon stroomvervelend. Dat zijn mijn kinderen. Ja, dat zijn mijn kinderen regelmatig geweest vroeger. Dat zal met dochters anders zijn. Voor sommigen die overwegen om een vriend dan wel vriendin te nemen. Als hij of zij tegen jou zegt, ik ga met je. Ja, dat is absoluut goed nieuws. Maar ik garandeer je dat je over twintig jaar door een aantal hobbels heen gegaan bent waarvan je zegt van, had ik niet verwacht. Is ook geen goed nieuws. We hebben elkaar beschadigd. Dit type goed nieuws is het. Denk ik. Goed nieuws, maar het is niet het reclameblok van Zwitserse leven of hoe is het ook maar weer. Of welk reclameblok? Alle, recla alle reclameblokken zeggen: als je dit neemt, wow. Moment of enjoy, genieten, pak je het echte leven. Dit is goed nieuws, maar het gaat dwars door onthoofding, onthoofding bevalling, gevangenname, kruisiging, opstanding en weer een steniging heen. Dat is een goed nieuws. Dat is kennelijk ook goed nieuws. Dus niet al te snel antwoord. En uh, uh, hou het een jaar vast. Dus misschien kun je even je boekje erbij pakken zou je wil doen. En even gewoon even bladeren. En dan zou ik met je willen bladeren naar. De laatste Even kijken, welke pagina is het? Eindvraag, ja. Eindvraag, dat is de 47. Ik heb het bij ons in Utrecht-Noordwest voorgesteld. Ja, zulke, komen, zulke ideeën komen bij mij op als poep hoor. Dus we uh, hoeven niet per se. Uh, maar ik ik leg het hier ook maar neer, dus dan kun je er wat mee doen. Ik heb gezegd wat de bedoeling is. Ik zet ook vrij strak neer dan, daar kom je niet onderuit. Wie zit in een huiskring? Wie zit in een huiskring? Oké, okay, je hebt geluk. Want het is de bedoeling dat jullie als huiskring samen zeggen, dit is voor ons goed nieuws. Wie zit niet in een huiskring? <laughs> Bij ons staat er iets meer in de huiskring. Ik zeg, nou heb je echt pech, want dan moet jij als individu vertellen. Dit is voor mij het goed nieuws. Je krijgt één minuut. Een huiskring heeft, heeft zeg maar, die, die mag het hier vertellen, eentje. En die heeft, het is altijd goed, maar als je het als individu, want niet iedereen zit in een huiskring, dus moet een beetje... Duwen. Als je het als individu hier staat te vertellen, wordt het strak gejureerd of het ook echt goed nieuws is. Of wij erin geloven, of het een beetje echt uit je hart komt, of je performance goed is. Lieve mensen, als wij niet in één minuut, want een pitch is één minuut hè, goed nieuws pitch, Ja, ik zie al uit naar de dienst in juni. Als wij niet in één minuut even kunnen neerzetten wat het goede nieuws is voor ons. Op een manier dat de ander denkt van, oké, okay, zit wat in. Kijk, het goede nieuws zo neerzet dat jij er blij van wordt. En, en dat de ander denkt van... Pff, pff, dat gaat. Nee, het goede nieuws zo neerzet dat de ander denkt van... Oké, okay, dat is goed nieuws. Als huiskink heb je volgens mij een uitdaging. En daarom niet al te snel antwoord geven. Mocht dit idee van deze pitch goed vallen. En dat valt goed, zie ik. Ja? Ja, even knikken. <laughs> Pas op, hè. Dit is toch wel een uitdaging. We laten hem staan. Noteer, dat is ook de bedoeling, per keer aantekeningen van de preek. Of niet, maar gebruik per maand deze bladzijde om eigen aantekeningen. Regelmatig is de preek ook niks natuurlijk, dus dan denk je, moet me weer even googelen, dan vind je wat beter zeggen een preek. Nou, dan zet je de aantekeningen daarvan hier neer. Uiteindelijk, is het niet, uiteindelijk komt het antwoord niet van het podium, dat kan ik je wel garanderen. Lars, Ewout, Gerbrand, ik, we doen stinkend ons best, maar we geven maar wat aan, we, ra, we rijken maar wat aan. Een aantal bouwstenen waarvan je zegt, die komen wel weg. Oké, okay, pak dan een andere. Want jij moet je pitch houden, het is jouw verhaal. Ook aardig, allerlaatste pagina, daar zie je activiteiten. Het idee was vanuit de werkgroep dat goede nieuws gaat, doe het ook even en ontmoet het ergens. Misschien in het kader van het thema, bedenk iets, bedenk iets als huiskring en, en ga iets doen. En dan is kamperen fantastisch, maar dat doen jullie al, dus dat hoeft dan niet meer. Als huiskring samen iets ondernemen. Binnen het thema, hoeft natuurlijk niet eens per se. Maar iets waar je zegt, hey, dit is nou iets voor onze huiskring. Hier, doen we het, hier zijn wij het goede nieuws. Of laten we op zoek gaan, want volgens mij vertellen zij op een heel andere manier het goede nieuws. Of doen zij het op een heel andere manier. Gebruik dit boekje. De banner kan straks weg, denk ik. In verbinding. Maar uh, het is wel duidelijk dat we dit niet zonder verbinding kunnen maken. Ook in verbinding met de tijd van nu en met de tijd van toen. Dus nu gaan we als de raphazen naar de tijd van toen en het is een zeer informatieve dienst dus het stort allemaal over je heen maak het mee, neem pepermunt, neem nog een hap een slok water want we gaan samen kijken naar hoe was dat goede nieuws dan toen, in wat voor tijd viel dat goede nieuws zoals ik al zei Johannes en Jezus zijn geboren absoluut heel anders dan het ventje wat hier net geboren is ...dan wij allemaal geboren zijn. Je weet het van Jezus. Hoe oud was hij? Ik denk een jaar, hè? Ik denk een jaar... Ja, nee, nee maar toen hij geboren werd... In, in, in, ...in zijn eerste jaar moest hij al vluchten naar Egypte, dat bedoel ik. Dus hij, hij, hij was een van de vele jochies die meegenomen is zoals we het nu op, regelmatig op televisie zien... die moest vluchten vanuit zijn eigen land... en zijn heil zoeken in een ander land. De brengen van goed nieuws. Johannes de Doper is rustig opgegroeid in het bergland van Judea. No way. Het wemelde van roversbenden. Zullen we het zo nog over hebben. De tijd waarin deze beide bemis geboren waren... is absoluut een tijd die je eerder doet huiveren... dan wat je vrolijk wordt. Waar ik de tekst van Intiberius... Deze namen, Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Annas en Caia, was ook op een heel ander terrein. Die anderen vallen iets mee, maar deze eerste drie namen, dat zijn namen als Saddam. Hitler klinkt dan altijd, dat laat ik het ook maar noemen. Mannen die echt, noem die Abu Abu, zeg maar, die is hoofdman. Mannen die je doen huiveren. De tijd was meer vergelijkbaar, denk ik, van als het leven nu daar is in irak iran dan zoals het leven hier is. Ik loop ze stuk voor stuk langs om een beetje de indruk te geven in wat voor tijd het goede nieuws. Jezus zei, het goede nieuws is aangebroken. Hecht geloof aan, komt tot inkeer. En dan beginnen we die namen gewoon rond de, de, de periode aan de hand van deze namen door te lopen. Het keizer Tiberius. Jullie weten, nou nee, weten jullie van de slag in het Teutoburgerwald? Nou, ik ook niet, maar ja. Ik hoorde het in Archeon. Eén keer, lieve mensen, één keer hebben wij, Germanen, de Romeinen verslagen, in de pan gehakt. Legioen na legioen na legioen. En dat was in het Teutoburgerwald. Waarom? Omdat de Romeinen heel goed konden exerceren met hun schilden en zo in het open veld, maar niet in het bos. Weigermanen lokten ze het bos in, hebben ze daar in de pan gehakt. Dat was ongekend voor het Romeins systeem, dat dat zo erg heftig gebeurde. Tiberius moest, na die slag in het Teutelburgerwald, T Tiberius moest terug om de orde te herstellen en dat heeft hij goed gedaan. Het was ook onze enige overwinning, daarna... ...heeft het Romeinse Rijk, ook de Germanen, ook de Duitsers... ...opnieuw bezet en onder de knoet gebracht en belasting laten betalen. Maar Tiberius was de man die de orde weer hersteld heeft... ...en uiteindelijk onze, onze gebieden weer veroverd heeft. Deze Tiberius leefde ten tijde van, van Jezus... ...en dat getuige het volgende legendarische verhaal... ...nee, het verhaal uit de legende... ...dat de, dat de keizer Tiberius, ik mag de doek wel zien dat keizer Tiberius leed aan een vreselijke meelaatsheid, een aangezichtsmeelaadsheid. De vrouw, volgens de legende, die Jezus deze doek gaf op zijn kruisweg, en waarin Jezus zijn hoofd afdrukte, de zweet afdrukte, bloed afdrukte. Deze vrouw ging met die doek naar keizer Tiberius en liet aan keizer Tiberius zien, drukte de doek helemaal in het gezicht van keizer Tiberius, en keizer Tiberius had weer een gaaf koppie was we weg. Het verhaal van de legende waaruit blijkt dat... Tiber ja, ja, legende. Het is een legende. Maar het, het, het, het blijkt hoe Tiberius zijn leven toch ook weer een connectie had... met dat van Jezus, de brengen van goed nieuws. En als het waar is geweest, geen idee... dan was dat in ieder geval goed nieuws voor Tiberius. Herodes... En voor de rest was hij Romeinse keizer zoals de Romeinse keizers zijn, macht enzovoort. Dat kan ik beter uitleggen aan de hand van Herodes. Her Herodes was een, uh, heeft heel lang geregeerd. En dat doet hij, dat kon hij doen, door vriend te blijven met de keizer, Tiberius. Dat zullen we zo zien. En door enorm de mensen echt uit te persen zoals je een citroen uitperst. En dat deden ze door middel van belasting. Wij denken dat we allemaal in een hoge schaal van belasting vallen... en dat we liever geen belasting betalen. Maar er zit toch nog enige eerlijkheid in. Als je zoveel verdient, is dat een norm enzovoort. Hè. Daar zit toch wel enige vorm van eerlijkheid in, toch, in het belastingssysteem. Als ik het vergelijk met de Romeinen, dan zeker, want het interesseerde Herodes helemaal niks, of het nou eerlijk was of niet. Als jij veel geld had, kon je dat, kon je dat afgetroggeld worden en moest je belasting betalen. Het systeem werkte zo. De Romeinen legden zeg maar in het gebied van Herodes een soort belasting op. Jullie moeten 2 miljard euro aan kunnen leveren. Moet kunnen, gezien jullie gebied. Oh, helemaal niks gezien, ik wil gewoon 2 miljard euro hebben. Of Rodus dan door middel van tollenaars 4 miljard ophaalde, ja, dat interesseerde de Romeinse keizer echt helemaal niks. En wat vandaan kwam, ook niet. En of het land berooid achterbleef, ook niet. En of dat eerlijk gewonnen werd, ook niet. Of die uh, dat deed door berovingen en afpersingen, interesseerde de Romeinse keizer niet, als hij zijn 2 miljard maar kreeg. let op. Vandaar ook dat tollenaars gehaat waren. Want ze zorgden er ook voor dat ze iets meer belasting vroegen, tot veel meer belasting vroegen. En waarvan vragen ze vooral veel belasting waar je het makkelijkst kunt halen. Mensen die zich toch niet kunnen verdedigen. Zwakken. Weer een boerenerf op met paden. Weer gewoon. Hé, hey, alles saai zaad allemaal mee. Wat zal je gebeuren? Al je koeien, upsie. Ja, ben je gelijk je kwotum en zo, dat scheelt weer, maar in, in onze tijd. Oh nee, dat was vroeger. Je hele bedrijf kon zomaar. En dat zul je later ook zien. Vandaar dat er heel veel mensen ook rondliepen. Zonder werk, zonder baan. En dus maar ergens een leger ging bij aansloten. Om, om, en roversbende volgden. Maar dat komt later. Herodes kon toch vriend blijven. Als je het dan te gek maakte als onderkoning, zeg maar, dan kon hij toch te vriend blijven met de keizer. En dat deed hij op de volgende manier: laat het kaartje maar zien: hij bouwde een stad. Oh ja, ik, ik ben overgeslagen. Ja, ik ga zo, ik zal zo terug. Hij bouwde een stad. Dat zie je daar. En die stad heette dus na de keizer Tiberius, heette Tiberias. Zo zijn de meer steden gebouwd. Was de manier om de keizer tot vriend te houden. En als er dan misstanden over Herodes gerapporteerd werden. Ja, dan zag de keizer door de vingers. Hij bouwt ook een mooie stad voor mij. Kijk maar even hoe Caesarea eruit ziet. Ja, natuurlijk van meer van Galilea erboven. Hij bouwde daar een fantastische plek, dus het resultaat was wel mooi. Maar de kosten kwamen weer losgeperst uit de bevolking. We hebben er nog eentje overgeslagen, Pontius Pilatus. Um, het was een ramp, zijn regeringsperiode. Van de Herodes ook, Pontius Pilatus heeft tien jaar geregeerd, het was een ramp. En als ik alleen al vertel hoe de binnenkomst was, dan weet je hoe het gelijk al op scherp stond. Niet alleen met Jezus, het was maar één van de vele, lieve mensen. Als je pontjes Pilatus zou vragen naar Jezus, oh ja. Bij de inname, nee, toen hij als vorst, Tetrarch of, of gouverneur, toen hij als gouverneur Jeruzalem binnenbracht, kwam. Zijn eerste keer, dus het begon gelijk al helemaal fout. Toen nam hij daar, maak die vaandels mee, standaards heet het in het, in het Latijn. In Jeruzalem was afgesproken, in die, in die stad die uitziet naar de koning, was toen afgesproken dat er geen vaandels, geen standaarden ingevoerd zouden worden. Want, gij zult u geen... Juist, gij zult u geen gesneden beeld maken. Er was gehoorzaamheid aan het gebod van God. In Jeruzalem is geen gesneden beeld. Dus met de Romeinse uh, bezetter was afgesproken: nee, Jeruzalem zal gevrijwaard. Buiten wel, maar Jeruzalem zelf is gevrijwaard van dit soort dingen. Wat doet Pilatus? Uh. <laughs> Wat zullen die Joden nou? De flauwe curl, dus neem ze maar gewoon mee, soldaten. En tot de verbazing van Jeruzalem stonden die voor zijn paleis, stonden deze dingen op, dit soort dingen, stonden ze opgesteld. Vijf dagen lang ging een deel van de bevolking voor zijn paleis op de grond zitten. Eten of drinken zal wel een beetje toegeschoven zijn, maar het verhaal is zonder eten of drinken. En gingen ze er zitten. Pilatus, weg met deze standaarden. Zie je hoe gelijk het op scherp staat. Het wordt nog op scherper. Pontius Pilatus zei, oké, oké, na vijf dagen. Dat is natuurlijk een nedergang, hè? een afgang is het, nederlagen. Um, dus hij zei, Pontius Pilatus zei, weet je wat, kom maar allemaal in het stadion, dan zullen we het erover hebben. Die voelt het aankomen. Tuurlijk, in het stadion, hele grote groep mensen. Maar wat komt daar? Drie lagen, drie rijen dik omheen staan, soldaten. Met, met geen vaandels maar, en standaarden, maar met zwaarden, schilden. Dus het was toch gewoon de bedoeling om ze allemaal af te maken. Dus zegt Pontius Pilatus vanaf zijn tribune, vanaf zijn VIP-plek: VIP Ja, ik wil ze er gewoon hier in jullie gaan houden. Uh, jullie zien de soldaten om je heen. Het is simpel zat. als ze hier blijven, als ze mogen blijven, mag, mag iedereen weggaan. En je mag, ook, je mag er ook voor kiezen om nu weg te gaan. Even tegen de soldaten zeggen: Ja, oké, okay, laat ze maar staan dan. Uh, en anders dan, uh, nou ja, dan weet je ook wat er gebeurt. Wat deden mannen, even wellicht ook vrouwen, zij stroopten hun hals open en zeiden, draaiden zich om naar de soldaat en zeiden, wij zijn bereid te sterven voor onze religie. Dood ons maar, maar we zullen geen gesneden beeld in Jeruzalem toelaten. Dat werd Pilatus toch de gek. Dat is niet altijd gebeurd hoor. Maar dit werd Pilatus te gek. Hij zei oké, okay, ik haal ze wel weg. Een verhaal waarin heel veel dingen naar voren komen over het goede nieuws in een bange, bange tijd. De beide broers, of de, de volgende namen, eh, broer Philippus, komt er aardig vanaf. Eh, hij wordt met Lysanias ook genoemd door een geschiedschrijver. Dat is goed om te weten. We hebben de Bijbel als bron voor de verhalen. Maar we hebben ook van Flavius Josephus. Kent iemand Flavius Josephus? Hij is de geschiedschrijver ten tijde van de, uh, van de periode van Jezus. Daar ver voor en daarna, zeg maar. Dus hij was een soort de, de, de man die de geschiedenisboeken geschreven heeft. En um, zowel uh, Lycianus als ook deze um, Philippus. Hoe heet hij? Ja, Philippus, die wordt daar ook in genoemd. En we zullen zo nog meer horen over deze Flavianus, Annas en Caiaphas. Ja, er is maar één hoge priester. En hier zijn er twee. Dit is het poldermodel. Er was gewoon ruzie binnen het hoge priester zijn, binnen de families, binnen de partijen. En de oplossing was, weet je wat, dat doen we toch allebei. Dus hebt niet een al te mooie beelden, tot nog veel lelijker. Het was niet een beetje twee in de oudstenraad, zeg maar. En dat kan dan wisselen, en dan weer het nieuwe in de oudstenraad. Oké, jij wilt nog blijven, nou dan doen we de volgende bij. Nee, daar zat een diepe partij onder. Een conflict, waarbij ze zelfs gewapenderhand niet achterlieten. En zelfs in die conflicten van verschillende families, verschillende machtsposities, en niet voor terugdraaien ze om geweld te gebruiken. Komt ook nog voor. Annas en Kajafas gingen voor eigen macht. En daarom moest Jezus ook, Zoals ze al zo vaak hadden gedaan, mensen gewoon plat slaan, doden, laten verdwijnen. Jezus was, kwam ook voorbij, als een van de velen. De partij die we goed kennen uit de Bijbel zijn de fariseeën. Ze zijn streng gelovig en bijzonder anti-Romeins. Ik, ik boer maar een beetje door, want dit is de meest bekende partij. De Sadduzeeën kennen we ook. Het is een partij van priesters, maar het is een beetje een elite partij. De Kouwe Kak van Jeruzalem. Dat waren de Sadduzeeën. En Kouwe Kak heeft vaak de eigenschap om zich met de bezetter te verstaan in goede termen. Dat was hier ook zo. Dus ze waren vrienden van de Romeinen. Ze liepen zelf ook wel rond in Hellenistische kleren. Dus dat was voor die farizeeën niet uit te staan. Want ze waren verraders van het hele verhaal over de Torah... De Essenen, ook in die tijd aanwezig, leefden een, in de Qumran, die grotten van Qumran kan je wel, in die buurt leefden ze, was een teruggetrokken gemeenschap die weinig met ze kwaad deden, maar leefde voor zichzelf, met zichzelf, op een eigen eiland, op een rustige manier, een gelovige manier, een reine manier, een heilige manier, een kloostermanier, maar ze betekenden weinig voor Israël of de joden van toen. De Zeeloten... Een andere groep waren militante vechters. Of ze gelovig waren of niet, ja zeker waren ze gelovig. Of ze bij die fariseeën zaten of weer nog een andere partij. Dat is niet zo belangrijk, ze waren militante vechters om het land te bevrijden. Zeg maar de knokploegen in de wereldoorlog, de Kyrillia strijders, waar dan ook. Die vochten voor een vrij Israël, een Romeinenvrij vrij Israël. Echt vochten hè, niet vocht, vechten met de mond, maar ook gewoon eh, militante vechters waren het. Dit rijtje wat nu boven je staat, dat, is, dat zijn geen politieke partijen. De verkiezingstijd komt eraan. En dan bevecht iedere partij zijn eigen. Gerendert. Als u als mag geloven, dan na de verkiezingstijd gaan we een prachtig Nederland tegemoet. Want dan gaat het allemaal goed komen. Beloften zijn groot. Dit is niet een, een vriendelijke verkiezingstijd. Dit zijn gevechten van partijen onderling. Daar zullen we ook nog wat meer over horen. Dit zijn... Het zijn partijen die elkaar naar het leven staan. Zo erg dat je het rustig een burgeroorlog kan noemen. Zo erg dat als de geschiedenis achteraf, zegt het zo, als de Joden, als al die partijen van toen met elkaar vrienden waren gebleven, hadden ze de Romeinen aardig langer zwaar kunnen maken. Misschien niet eens kunnen veroveren, maar door hun eigen onderlinge verdeeldheid verzwakten ze de zaak. Komt nog een voorbeeld van. Zijn er nog niet mensen... Dat waren het, heb ik al uitgelegd denk ik. Belastingdruk was hoog, gewoon om het voordeel te halen zoals bij ons dat Indonesië een hele tijd geweest is denk ik. Herodes, Pilatus, eigenlijk al die mannen waren niets ontziend in het ophalen van belasting. En dus was er veel sociaal banditisme. Robin Hood, dan snap je hem gelijk. Je steelt van de armen. Je steelt van de rijken en je geeft aan de armen. Stel je voor, je bedrijf wordt gewoon afgepakt door soldaten. Gewoon geen kans meer. Je vlucht je met vrouw en in een bos, zeg maar, zoals Robin Hood. Dat ook. En, en dat is voer om, om heel veel bendes, groepen, militante groepen te vormen. En sommige waren echt sociaal. Dus zeg maar Robin Hood, zoals hij in het verhaal staat... Maar sommigen waren bandieten. Die gewoon voor zichzelf het betrokken. Het was uiterst onveilig in heel het land. Wat wij Israël noemen. En waar we met, met Bethlehem en zo. En nog en, en een beetje rustige tafereelen. Vriendelijke landelijke tafereelen kunnen hebben. Het was bijzonder onveilig in heel het land. Van huis en haat verdreven mannen. Gezinnen. Onteigende landbezitters. Berooide dorpelingen. Door belastingheffing. Um, tot de bedelstaf vervallen mensen, zochten hun veiligheid, hun gerechtigheid in hun eigen groep en bevochten dat. Judea zat al, ik zei het eerder, vol met roversbenden. Het valt mij op dat als, we, als je door Nederland heen rijdt en toch regelmatig ANWB ziet, langs de kant van een auto stilstaat, uh, uh, het verhaal van de barmatige Samaritaan, dat een reiziger overvallen is, kwam vaker voor dan de ANWB hier langs de kant staat. Reizen was echt gevaarlijk. Jezus pakt zijn voorbeeld niet zomaar van, dat, dat, dat gebeurde met enig regelmaat. Met, met grote regelmaat moet ik zeggen. Er waren dus Messiassen te over. Een handvol, twee handen vol. Tuidas wordt genoemd door Josephus, die geschiedenisguiver, en handelingen. Ik wil het verhaal vertellen van Simon van Giora. Het was, was nu een klein jongetje. Hij had een behoorlijk leger. Hij kreeg koningsallures. Het was een uh, forse man, een grote man. Had een aantrekkelijke verschijning. Enig charisma. Nee. Jammer. Ja, nog jammer. Hij had in elk geval. En dat groeit er langs. Ergens in een dorpje. Dus Jezus was een van de vele. Dat hebben maar vaker gezegd. Simon. Wat steeds groter, steeds groter. Tot meer eens een Wacht eens even. Simon van Gioren is echt wat. Hij krijgt dus koningsallure, dus hij heeft een fors aantal mannen onder zich, weggelopen slaven veel. Ik heb het rijtje eerder op genoemd. Illustratief is het volgende verhaal. In Jeruzalem maken de zeloten er zo'n onveilige bende van. Lees ook moord en doodslag, omdat ze iedereen vermoorden, zeg maar, heel veel mensen vermoorden die tegen hun waren. Dat de bevolking naar de hoge priester gaat en zegt tegen de hoge priester: kun je er niks aan doen? Desnoods haalt Simon van Giora binnen als redder tegen de celoten. Hier zie je die strijd. Dat gebeurt. Simon van Giora wordt binnengehaald. Hij zegt, ik bevrijd jullie van celoten. En vervolgens oefent hij eenzelfde terreur uit als die celoten hebben gedaan. En uiteindelijk hebben de Romeinen nog aardig wat moeite gehad om deze Simon van Giora onschadelijk te maken. Slot van het droevige lijstje tot dusver is het verhaal met een krom zwaard. Mag je wel eens zien. Dit is niet zo'n groot zwaard, hoewel het ook heel, heel groot lijkt nu. Dit, is een, dit kun je zo, zeg maar, onder je kleed doen. En dat deden ze ook. Het is echt te gek voor woorden, maar een beeld van vandaag drinkt zich aan je op. Sikarii heten ze. Hadden ze dat. Het korte kromswaad hier onder hun kleed. Bij voorkeur op zon- en feestdagen. En vooral feestdagen als er veel mensen waren. Ik moet even denken aan, aan Nice. Trekken ze hun kromswaad. Soms moorden ze in wilde weg om zich heen. Sikarii. De mensen met bomgordels van die tijd. Soms kun je ze ook inhuren en dan vermoorden ze iemand voor je. En soms hun eigen vijanden. Merkwaardig, laten ze verdwijnen, ze ook weer, maar ze hebben de hele tijd geterroriseerd. Juist ga je lekker naar een feest. De onveiligheid die je kunt voelen, die sommige mensen zeker zullen voelen als ze zo'n drama hebben meegemaakt, die onveiligheid was ook scheringen inslag dankzij deze mensen. Die natuurlijk, dat, dat ze je begrijpen, eh, na hun gruweldaden daden hun zwaard weer eh, wegstaken. En weer met gewone kleren, creëren onder onderduiken. Een stuk klein stukje rennen en dan weer rechtop lopen en rustig doorgaan. Ze waren heel slecht op te pakken. Ik denk dat wij een superleven hebben in Meiderecht. Veilig. Naar de politie gaan, ja, naar welke partij moet je? Recht en gerechtigheid, rechtspraak? Bij, bij wie is je vriend? En ben je tegen die, dan is In die tijd, in die tijd zegt Jezus, de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws. In die tijd zegt Jezus, zalig de vredestichters. Bij al deze mensen zijn geen vredestichters te noemen. De bergreden, als je de bergreden nog eens doorleest met dit in je achtergrond, dan denk je, wow, wat een, ver, wat een verademing. Wat een rijk die er, waar, we, waar we inderdaad naartoe willen. Want wat Jezus zegt en wat hij doet, staat dwars op religieus fan, van, fanatisme, staat dwars op geweld, staat dwars op rebellie, staat dwars op vergelding, op onrecht en op het bevor, um, naar voren halen van eigen groep tegelijkertijd kun je het voorstellen dat als iemand zegt, ik kom het goede nieuws brengen en dat is je oudste broer dat je dan denkt die is goed bij zijn hoofd. dat was de broer van Jezus, hè? Jacobus heet hij en Jacobus zei beste Jezus beste oudste broer heb je soms in familie zo'n jongen die niet wil deugen niet in jullie familie. Dat was echt zo bij... Uh, jullie kennen dat, ken die tekst dat Maria met de broers en zijn zussen... ...onderweg waren naar uh, Jezus toe... ...omdat ze dachten dat hij gek was, waanzinnig was. Niet bekend. Daarna krijg je het verhaal van die dat Jezus zegt... ...mijn broeren en mijn moeders, dat zijn jullie. En komt die man door het dak zakken. Maar daarvoor afgaand is dat de broers met zijn moeder en de zussen, zussen weet niet helemaal zeker, omdat ze dacht dat hij krankzinnig was, of waanzinnig, net wel gehoord, hoe je het wil vertalen. Kun je het voorstellen? Komt allen tot mij die vermoeid belast belastheid, ik zal vrede geven, dat verhaal van het goede nieuws, ik breng het goede nieuws, kun je het voorstellen? En dat kom jij dan doen, oudste broer, door maar een beetje te praten als leraar, hier, als rabbi hier rond te lopen, Jacobus wees met zijn familie naast zijn voorhoofd. Maar na de opstanding liet Jezus zich opnieuw aan Jacobus zien. En is Jacobus overtuigd geraakt van dat goede nieuws. En heeft hij gezien hoe, en daarom vertel ik het ook, daarom heeft hij gezien hoe dat goede nieuws dwars door alles heen breekt, maar op een heel kleine manier. Als een klein groen graspietje in een groot gebied van asfalt, van geweld en ellende. Maar Jacobus doet dat op zo'n manier, gelooft, wordt, wordt euh, lid van de Oudstenraad in, euh, in, in Jeruzalem, de gemeente. En dan komt hier nu een stuk uit het boek van Flavius Josephus van euh, oude geschiedenis van de joden. Het is dus gewoon een geschiedenisboek. De hogepriester Annas, Ananus is een andere, riep een vergadering van rechters, we zijn in het jaar 62, bijeen, liet daar de broer van Jezus Christus liet daar de broer van Jezus, die Christus genoemd wordt, de man heet Jacobus, als mee anderen voorleiden en beschuldigden hen ervan dat ze de wet overtreden en leverde hen uit om gestenigd te worden. Dus in het jaar 62, zo schrijft Flavius Josephus op, wordt deze Jacobus gestenigd. En hij heeft het goede nieuws ontdekt. Hij geloofde zelf het goede nieuws en hij leefde het goede nieuws. En zijn definitie, daar wil ik eigenlijk mee stoppen. Wat hij, terwijl hij dus later onthoofd, gestenigd is, wat hij het goede nieuws vond, dat vind je in de volgende tekst, Jacobus 1, vers 18. Het was Gods besluit dat wij de waarheid over hem zouden horen. Hij besloot om nieuwe mensen van ons te maken, want hij wil dat zijn nieuwe wereld met ons begint. Dat lezen we nog een keer. dat hier een belangrijk, ik denk dat iedere kan zeggen dat dit het belangrijkste is. Een belangrijke bouwsteen is van goed nieuws. Vooral ook uitgesproken door iemand die zelf gestenigd wordt. Het was Gods besluit. It did not cross my mind. Wij bedenken het niet. Maar het was Gods besluit. Dat wij, jij en ik, wij, Jacobus toen, de waarheid zouden horen. En de waarheid was niet, Jezus is kankzinnig. Maar de waarheid is, Jezus is werkelijk de Messias. De waarheid over hem zouden horen. Ik ben een God die lief heeft. Die een einde gaat maken aan deze asfalt en de jungle van ellende. Maar dan de bijzondere manier. Dus nog even in alle rust. En het was God besluit. De drie-enige die zegt, je mag de waarheid over mij horen. Ik ben een liefhebbende God, enzovoort. En wat, wat besluit diezelfde drie-enige God? om nieuwe mensen van jou te maken. Het gaat nog verder. Want hij wil dat zijn nieuwe wereld door ons begint. Soms kan het net zo verbazend zijn als Jacobus denkt... mijn oudste broer is gek geworden. Maar dit is wat hij uiteindelijk neerschrijft. Het was Gods besluit, en het is Gods besluit... dat wij tot in Meidrecht... In Utrecht, en Utrecht, in 2016, de waarheid over hem zouden horen. Hij is een God om te beminnen, want hij bemint ons. En hij heeft besloten om een nieuw mens van jou te maken. Of je het meemaakt en voelt en ervaart, je bent een nieuw mens. En wat doet God door jou en door ons, door ons als huiskring, maakt hij een nieuwe wereld dwars door ons heen. goede nieuws, kan ik ook zo zeggen volgens Jezus wij volgens uh, Jacobus wij God drie enig wij God drie enig bouwen met jullie aan een nieuwe wereld aan een zieke wereld dwars door een zieke wereld heen dwars door gevangenneming kruisiging steniging zonde ziekte verraad, teleurstelling, noem nog even je eigen ding, daar dwars doorheen bouw ik met jullie aan een nieuwe wereld. Jazeker ook door de mooie dingen, maar dit is goed nieuws, waardevol, want ik ben eraan begonnen, ik zal het niet stoppen, en jullie werken met mij mee. Amen. Bidden. Bidden kort zoals Jacobus uw broer Jezus dacht dat u krankzinnig geworden was zo zullen we dat nooit zeggen maar de vervreemding kan ons wel overvallen maar u bent begonnen in een tijd die lijkt op die van ons maar dan niet hier in Nederland er is te rustig en te veilig voor help ons om te aanvaarden wat u zegt het is niet bij ons begonnen het is uw besluit Dat u nieuwe mensen van ons wilt maken en dat die nieuwe wereld door ons mee mag beginnen. Help ons, Heilige Geest, om in het voetspoor van Johannes, Jezus en Jacobus met u mee te werken. Help ons om u te vertrouwen en geloof te hechten aan dit goede nieuws. In Jezus' naam. Amen. Zijn woord. Ik zie uit naar de heer, ik zie uit naar de heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. See you. naam, vertrouwen mij. Mooi, en um, ik zie uit naar de Heer, wat Jan-Peter het heel mooi zei, of eigenlijk Jacobus heel mooi zei, ...is dat God, dat Jezus zegt... ...bouw nou aan mijn nieuwe wereld... ...en ik geloof dat je dat gewoon op je eigen plek mag doen... Uh, ...sommige mensen doen dat groot... ...andere mensen doen dat klein... Oh, ...wij mogen dat gewoon op onze eigen plekje doen... ...en ik denk dat je dan ook hele mooie pareltjes al wel ziet... ...van die nieuwe wereld... ...ik wil een paar dingen noemen... ...we geven vandaag uh, ook weer een bloemetje weg... Nou, ...dat doen we aan uh, Stichting for Life... Uh, ...deze keer... ...Marjan werkte bij Stichting for Life... ...en dat is echt een stichting die dat doet... ...volgens mij... ...bouwen aan een nieuwe wereld... Um, door allerlei sponsoracties, waardoor ze kinderen in Kenia, zeg ik het goed, in Kenia ondersteunen, hun moeders weer werk geven, maar binnenkort is er ook weer een actie, um, Walk for Life geloof ik, en het is echt, uh, nou ja, zij zijn een stichting die denk ik echt pareltjes uh, in deze duistere wereld uh, brengt, dus het bloemetje gaat naar hen uh, deze week. Um, we collecteren ook elke maand voor een doel in de Veenhaardkerk. En ook dat zijn momenten, denk ik, dat we bouwen aan Gods Nieuwe Wereld. We doen dat deze maand voor het uh, Armoedefonds. Dus voor uh, kinderen die, uh, en ouders die het moeilijk hebben, die onder de armoedegrens leven in Nederland. Ik denk dat we zo heel mooi met het geld dat we ophalen deze maand ook kunnen meebouwen aan de Nieuwe Wereld. Um, en ik wil eigenlijk uh, Jarno en Suzanne even naar voren vragen, want zij hebben... Uh, vlak voor de zomer of in de zomer, zijn ze mee geweest naar uh, ook een maand voor gecollecteerd. Dat mogen jullie zo meteen zelf vertellen. Maar ook dat is volgens, volgens mij een uh, manier om nou, met Jezus, iets van Jezus te laten zien. Dus we willen jullie kort iets vertellen. En dan mag je, ben ik ook wel nieuwsgierig, waarom zijn jullie er eigenlijk heen gegaan? Dus ik vind het leuk om je te laten hè, te horen wat je hebt ge, uh, gedaan. Maar ook wel echt van wat drijft je, zeg maar. Nou, jullie hebben in de maand uh, maart uh, voor ons gecollecteerd. Wij zijn in augustus drie weken naar uh, Ghana geweest met de uh, World Service. Organisatie die uh, uh, vrijwilligers uh, rondstelt om uh, projecten in ontwik ontwikkelingslanden te gaan doen. Uh, de slogan van World Service is ook bouwen aan verandering. Dus uh, vooral daar. Maar ook uh, voor onszelf natuurlijk dat je een hele andere cultuur bent, uh, andere dingen ziet. En, uh, ja, we hebben die reis gemaakt omdat we dachten van ja, nu hebben we de kans. <laughs> um, uh, en het is heel gaaf is om een andere cultuur te leren kennen. Um, maar ook om iets te geven van, van wat wij uh, zelf hebben. En uh, we hebben mede met, met jullie uh, geld die jullie hebben, hebben opgebracht in maart, konden we erheen. Uh, wij zijn daar geweest om een uh, lerarenwoning te bouwen. Dit was toen die af is. Misschien dus kun je terug naar de eerste foto. Um, we zijn dus daarheen gegaan, naar, naar, naar Ghana, in het noorden van Ghana. Het, het zuiden is uh, best wel welvarend voor Afrikaanse begrippen. Maar het noorden is nog heel veel armoede. Dus wij zijn uh, uh, geland in Accra, de hoofdstad, in het zuiden. En toen met de bus in twee dagen naar het noorden gereden. Dan zie je ook het hele land en zie je ook schijnende armoede. Um, en we waren dus in het dorpje Nakpanduri, Daar hebben we gebouwd aan lerarenwoning. Uh, daar is dus al een schoolgebouw. Uh, ook gebouwd door World Service trouwens. Um, en kinderen gaan daar naar school. Maar er is nog niet genoeg plek voor leerkrachten om daar te wonen. Uh, en het is voor leerkrachten ook niet aantrekkelijk om in het noorden te gaan werken. Als in het zuiden de boel wat welvarender is. Dus daarom uh, een lerarenwoning met de luxe, uh, wat, wat voor hun luxe is. Zodat ze hopen en ook wel op vertrouwen dat er uh, dus leerkrachten uit, uit het zuiden naar het noorden komen. Om daar zich te vestigen en de kinderen les te geven. Um, op de eerste foto zie je hoe de eerste steen gelegd werd. Uh, die man met, met, die, met die groene mouwen, uh, dat is de predikant van het dorpje. Uh, en die legt die eerste steen in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus het is gezegend. <laughs> um, maar dat is wel typerend voor de cultuur daar. Uh, mensen zijn over het algemeen uh, christelijk, heel christelijk. En overal wordt God bij betrokken. Het is heel gaaf om te zien. We hebben ook meerdere kerkdiensten gezien. Nou, dat is een feest. Um, maar in alles doen ze in afwachting uh, van God. Je ziet heel veel taxis waarop staat uh, prijs de heer, dan in het in Engels. Maar uh, uh, uh, bijbelteksten, overal zie je ze uh, in het land uh, uh, ja, uh, opdoemen, zeg maar. Dit was dus die eerste steen. De fundering lag er al en wij zijn begonnen met uh, metselen van, van het gebouw. Nou, hier zijn we dus uh, bezig. Je ziet dus uh, hier vooraan natuurlijk een blank meisje van ons, in, van ons team. En een aantal uh, Ghanese. Het idee is ook van World Service dat we daar bouwen met een plaatselijke aannemer. Uh, op de manier zoals zij dat doen. Dus niet van wij Westelingen komen even laten zien hoe je het mooi een huis bouwt. Nee, we hebben samen met de bevolking en met de plaatselijke aannemer uh, het kunnen doen. Zij hebben ons ook geleerd hoe we moeten metselen, hoe we moeten nou, van alles. Het beton scheppen. Um, dus het was echt een project om samen te doen. dat was heel gaaf. Um, en de laatste foto, daar is hij af. De lerarenwoning. Zijn eigenlijk, je moet zien als een twee onder één kap. Uh, twee woningen. En ze hopen hier uh, vier tot vijf uh, le leerkrachten te laten uh, wonen. Uh, en dit is dus in twee weken gebeurd. We hebben dus gemetseld. Het dak zit erop. Wat raamwerk. Um, toen we weggingen was het huis nog niet helemaal af. Uh, er moet nog, uh, de muren moeten nog worden afgemaakt. Uh, er komt nog wat, wat, uh, wat stroom in en een soort van rioleringssysteem. Links zie je een zo'n blauwe zeil, daar is een gat waar alle, uh, ja, het menselijk afval zeg maar, uh, in, in komt. Um, maar dit hebben we dus in twee weken kunnen doen. En dat was echt heel gaaf, omdat het, zien we dat het zo snel kan gaan, zeg maar. Um, en we hebben ook gezien om, om, om af te sluiten, denk ik, of als je er nog iets wilt zeggen. Um, dus ik ben lekker bezig. Um, we hebben gezien dat de dingen die gebouwd worden daar, ook echt goed gebruikt worden. Wij zijn in het dorpje ook uh, rondgelopen en daar was, was al een kliniek gebouwd door World Service. Die werd echt goed gebruikt. We hebben zelf uh, geslapen in een gebouw wat door World Service gebouwd is. Uh, en aan het einde van het project hadden we een soort van overdrachtsceremonie... waarin het dorp ook uh, zeg maar de verantwoordelijkheid officieel op zich nam om dit huis goed te onderhouden en, en goed mee om te gaan. Dus wij zijn er zeker overtuigd dat dit heel veel gaat veranderen daar. Uh, dat de kinderen beter en meer onderwijs krijgen. Zodat het uh, ook het noorden van Ghana uh, zich kan gaan ontwikkelen. Dus uh, nogmaals bedankt voor jullie bijdrage. En dit, dit hebben we ermee kunnen doen. Dankjewel. Ik heb uh, gemerkt en gehoord dat de kinderen ondertussen ook weer een beetje binnen zijn gekomen. Ik wil eigenlijk graag nog een kort dankgebed uitspreken. Voor jullie, voor het project, maar ook voor Stichting for Life. Um, en eigenlijk ook gewoon voor ons leven. Dat je in deze... Dat we in deze donkere tijd ook een stuk van Jezus' uh, licht mogen laten schijnen. Zullen we kort samen bidden? Goede God, Jezus, we willen ook nog een moment bij u komen. Heer, dat hebben we aan het begin gedaan, doen we ook nu. Heer, en als we om ons heen kijken, dan uh, zien we eigenlijk de tijd van 2000 jaar geleden toch ook wel weer, weer spiegeld. We zien zoveel moeilijke dingen. Heer, en tegelijk mogen we weten dat uw goede nieuws de wereld echt verandert. En we willen nu bidden. Wilt u dat in ons hart zo groot laten zijn, Heer, dat we het mee kunnen nemen? Zometeen als we de kerk uitgaan, dat we uw goede nieuws echt mogen verspreiden. Gewoon op onze eigen plek. Soms door uh, een simpele uh, knipoog misschien of een uh, kopje koffie drinken. En soms door uh, grotere dingen te doen, zoals Jarno en Suzanne meegingen met naar World, World Servants en uh, ja, een lerarenwoning bouwden. Dank daarvoor. Dank voor al die mooie stichtingen en mooie. Uh, Mensen heer, die, uh, ja, die u volgen en die zo graag willen bouwen aan een nieuwe wereld. We willen u bidden, ook voor Stichting for Life, voor uh, de actie die u weer aan zit te komen. Geef heer dat dat ook weer geld op mag leveren, dat het echt mensenlevens veranderen mag. Heer, En we willen nu ook uh, uh, bidden voor onszelf zoals we hier zitten. Gaat u met ons mee straks als we weggaan? En wilt u ons ook moed geven om op de plek waar we zijn uw licht te laten stralen? Heren, dat bidden we in uw naam. Amen. Nou, kort, nog twee dingen. De koffie staat klaar. Dus we gaan zo meteen uh, lekker koffie drinken. Um, donderdag gaan we weer met elkaar een klein groepje bidden in de Veenhardkerk. Heb je dingen om voor te bidden? Um, zeg het straks even tegen mij. Of stuur een mail naar gebed.veenhardkerk en dan nemen we dat donderdag gewoon mee. En nog een laatste ding. Over twee weken. En dat is wel heel leuk. Over twee weken is de eerste jeugddienst. We gaan als Leef en als uh, Veenaardkerk samenwerken. En het komend seizoen hebben we zes uh, ja, tienerdiensten op het programma staan. En um, nou, dat is het met hun muziek. Het, hun, met jullie muziek. En um, sprekers voor, uh, voor echt jonge mensen. Dus ik zou zeggen, nou, ga er zeker heen. 25 september is het dus bij Leef. Nou, dan wisselt het elke keer om. Of bij hen, uh, of bij ons. Dus je bent daar van harte voor uitgenodigd. Nou, ik heb al gezegd, we gaan collecteren voor het armoedefonds. En na de collecte zingen we nog één lied. En dan gaan we lekker naar de koffie. Zullen we collecteren? Laten we als slot iets zingen. Laat uw glorie zien. Zullen we ervoor gaan staan? Laat uw glorie zien Aan heel de wereld Om ons heen Als wij samen nu aan Binnen dan maakt u ons leeg, laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die u brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet bent. Als wij samen u aanbidden en voor wie voor u staan, dat uw geest niet in ons meer. Laat ons allen aan, als wij Jezus dan beleiden, als de enige die redt. Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag. Lied van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht. Laat uw glorie zien aan die gebroken is en moe dat zij horen. Als wij Jezus namen beleiden, als de enige die leeft, toon uw majesteit en glorie, dat is onze gebed. Laat uw glorie. Laat Uw glorie zien. Zullen we maar even die laatste tekst zien van Jacobus? Laat uw glorie zien, want God heeft gezegd: Ja, dat ga ik doen. Nee, nee, nee, dat ben, nee, ben je te ver. Nee, dat ben je te ver. Nee, nee, nee, nee. Je moet de andere kant op. Einde, het laatste van de preek. Ja. Laat uw glorie zien, dat zongen we. En het, Gods antwoord is: Dat ga ik doen. Weet je hoe? Ik besluit om jullie nieuwe mensen te maken. Want Ik wil dat mijn nieuwe wereld met jullie begint. Wat ga je morgen doen? Niet gelijk allemaal naar Afrika. Wat ga je morgen doen? Gewoon werken? Onder dit besluit hè. Jouw leven valt onder dit besluit. Hij besloot om nieuwe mensen te maken. Hij wil dat zijn nieuwe wereld met ze begint. Ook als Wendy nu de kleintje verschoont. Dit is de job. Die zegen mag ik je meegeven. Ik heb het zelf niet bedacht. want Het is Gods besluit. De liefde van God. De zegen van Jezus, de vriendelijkheid van Jezus, de vergeving van Jezus. De volhardingskracht van Jezus en de inwoning van de Heilige Geest is echt voor jou. Amen. Amen. Goeie zondag.